Het internationale Rode Kruis trekt zich terug uit de Libische stad Benghazi. Die stad is in handen van de opstandelingen, maar het Libische leger is in aantocht. De verwachting is dat er hevige gevochten zal worden om de stad, waar ongeveer een miljoen mensen wonen. VN-baas Ban Ki-moon heeft opgeroepen tot een onmiddellijk staakt het vuren. De VN-veiligheidsraad heeft nog geen besluit genomen over een vliegverbod boven Libië.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 Real Madrid heeft zich voor de eerste keer in zeven jaar geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De ploeg won met 3-0 van Olympique Lyon. Chelsea plaatste zich na gelijkspel 0-0 tegen Kopenhagen. Het weer nog minima vannacht tussen 2 en 4 graden. Morgen veel bewolking. In Limburg kan morgens wat modderregen vallen. Het wordt 8 graden in het noorden tot 11 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Je hoort, zie je het If a phase could launch a thousand ships Time can erase the love we share, but it gives me time. Dat ik se tutto ciò dat ik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 ke a margen Passing by, I cry the world goodbye. Waking up the feeling I will be strong, I'm gonna fight. Help with the healing, give me strength to try. No, I can't not relate to all my fears. I'm not a Shoot ziet er